Drie uur, Dilke Teertstra met het NOS-journaal. President Obama heeft het congres formeel toestemming gevraagd... voor een militair ingrijpen in Syrië. Hij heeft een wetsvoorstel naar het congres gestuurd. Daarin staat dat hij geweld wil gebruiken... om toekomstige chemische aanvallen te ontmoedigen, te verstoren en te voorkomen. Obama schrijft dat hij wil ingrijpen op een manier... die hij noodzakelijk en passend vindt.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 Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een bui. Het is 8 tot 13 graden. Overdag veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Er staat een stevige wind, het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Ja, ik hou niet van lucie. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk bijna nooit lucie gemaakt met iemand anders. Ik ben wel heel stellig. Ik ben heel stellig als ik boos ben. En uh, ik laat niet los. Dat blijkt wel, ik laat niet los. Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, nacht en welkom bij Nachtbrakers. Het, uh, het, uh, ik ben er heel slecht in en ik hou er ook niet van. En waar heb ik het over? Ik heb het over ruzie maken. Hoe zit het bij jou? Kan jij een beetje ruzie maken? Kan je een beetje sterren schoppen? Kan je bloed onder de nagels vandaan halen van je... ...levenspartner of van je beste vriend, 0800-1121. Mailen hem mag ook, nachtbrakers.bnn.nl. Ik ben heel benieuwd hoe jij ruzie maakt en, en of je dan ook echt een beetje... ...ja, het, of het wel eens escaleert, of je met dingen gaat gooien... ...en met wie er dan ook ruzie maakt. En misschien uh, draait het zelfs wel op vecht uit. Ik was uh, vandaag, uh, zat ik op een terrasje, het was lekker weer... ...en op een gegeven moment uh, zie ik iemand een fiets optillen. Ik denk, wat gaat daar nou mee gebeuren? is er een groepje die tilt dus een fiets op en die gooit hem naar iemand. Dat was al ruzie. Nou, en die ruzie die escaleert. Ze gaan, elkaar, ze gaan echt met elkaar op de vuist. Nou, ik denk 20, 30 meter uh, bij mij vandaan. En het was op een druk kruispunt. En ik denk van, ja, ik ga me er niet mee bemoeien. Ik ben geen ruziezoeker en ik wil er ook niks mee te maken hebben. Gelukkig kwamen er uit de viskraam wat mensen en vanuit die winkel. En dus uiteindelijk is die ruzie gesust. Maar er werd wel gewoon even pap, pap, pap. Een beetje zo uh, ja, gestompt en geklapt. En ik, ik zat nog te denken met mijn tafelgenoot om misschien de politie te bellen of zo om iets te doen. Want ja, ik weet niet zo goed hoe je een ruzie moet oplossen. Zeker niet als er gevochten wordt. Hoe doe jij dat? 0800 1121 ja, De enige met wie ik dan af en toe nog ruzie maak, en zeker ruzie maakte toen we wat jonger waren, is mijn broer. En uh, gelukkig weet ik dat hij s'nachts vaak wakker is en dat hij naar het programma luistert. En dat, uh, dat hij ook wel in de kroeg staat. Dus hij is niet boos dat ik hem nu heb wakker gebeld. Robin, uh, goeienacht. Goeienacht. Je ja, bent een van de weinigen waar ik dan nog wel eens ruzie mee heb. Ja. Maar hoe, hoe kan dat, denk je? Is dat dan een broerdingetje of zo? Dat we dan eventjes uh, willen kijken wie, wie de sterkste van de twee is of zo? Ja, ik denk dat dat vooral vroeger heel erg was. Want hij was natuurlijk dan bij de, hand, uh, bij de hand jongetje, nog steeds. Maar vooral vroeger moest ik af en toe je even, even op je klaar zetten als oudere broer. Ja. En dat... Uh, ja, dat doe je zo ruzie te maken en iemand even, uh, ja, even op zijn plek te zetten. Maar wij maakten nooit echt heel erg verbaal ruzie. Het was meer altijd gewoon eventjes dat we, dat we dan gingen stoeien of een beetje knokken was dat. Ja, dat, dat ik eventjes uh, op de grond liggen en in de houtgreep en uh, eventjes uh, liet zien wie de, wie de baas was. <laughs> ja. En nu tegenwoordig hebben we het heel soms nog een beetje ja, dat het de kop opsteekt, dat we eventjes een beetje irritatie hebben of zo. Ja, het is meer echt irritatie inderdaad. Ja, dat, dat, dat, dat lost zich tegenwoordig wel vanzelf op ofzo. Niet ja. dat we daar echt ruzie over maken nog? Maar ja, af en toe wel even gewoon zo'n momentje. Ja, maar niet meer dat je me op de grond gooit inderdaad en bovenop me gaat zitten en spierballen gaat rollen en zo. Nee, dat, dat was echt vroeger de manier om je weer eventjes uh, even op je plek te zetten. Maar <laughs> ja. tegenwoordig uh, hoeft het minder en. ...kunnen wij er ook wel gewoon volwassen over praten. Ja, we worden ook uh, volwassen, we zijn, zijn geen ja. kinderen natuurlijk meer. Ben jij uh, verder uh, qua ruzie maken? Jij bent ook niet echt een ruziemaker, hè? Ik maak nooit ruzie, met niemand. Kan je het herinneren wanneer je voor het laatst ruzie hebt gehad? Nee, nee. En als ik ruzie heb, dan komt het altijd van die ander ...en dan probeer ik er gewoon van weg te lopen. Maar, nee ja, ik, ik, ik, ik kan niet tegen iemand schreeuwen of... ...dat zit gewoon niet in mij. Ik denk ook niet in jou. Nee. Dus wij zijn gewoon, ja, wij, wij proberen het gewoon eigenlijk te vermijden. En, ja. en als het dan weer wat rustig is, praat het wel uit, dan We loopt er niet altijd voor weg. Maar uh, ja, op het moment zelf echt, nee, wij komen niet zo snel in die emotie om te gaan schreeuwen of te gaan, uh, om gekke dingen te doen. We kunnen best wel goed relativeren, denk ik. Gewoon ons erbij neerleggen en even kijken de situatie en dan een, een oplossing bedenken in plaats van verwijten naar elkaar te roepen ofzo. Ja, zeker. Op het voetbalveld, denk ik. Dat jij voetbalers ja, boos dat, bent. Dat is een andere wereld. Ja, hè? Dan heb je ook niet echt ruzie. Nee, dat, dan, dan doe je het misschien wel om de sportruzie maken of zo. Of het vuurtje een beetje opstoken. Een beetje. Ja, dat, dat kan je. Voetballen is Dat kan je niet vergelijken met het normale leven, denk ik. Dat is gewoon. Ja, net als iets anders. Ik zou heel graag nu uh, met. Uh, boos ophangen. Ruzie zo. Van: hé hey, lul. Leuk dat je wakker van nou. me bent. Slaap lekker, sukkel. Dan <lacht> moet jij er eigenlijk boos op gooien nu. Ik nee, ben nee, helemaal. Helemaal, helemaal klaar mee. Het gaat echt helemaal nergens op. Je hebt lekker te slapen, bel je mij. doe ze echt nooit mensen doen. Mm -hmm. Ja, deze band heeft veel ruzie gemaakt, zeg. Ho, ho. Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg, hè. Ga je eigen weg, rot op uit mijn leven. Het is echt een wonder. Het was allemaal tijdens het album Rumors, waar deze plaat op stond, Go Your Own Way. En daar hebben ze zo lang over gedaan zo lang bij elkaar in de studio gezeten. En het escaleerde totaal. Die ene had weer een relatie met dieren, was drugs, ruzie, ruzie, ruzie. Maar ja, uiteindelijk, een van de best gekochte albums ooit. Dus ruzie, dit brengt misschien ook wel goede dingen hier naar boven. Ben, goedenacht. Uh, Frank. Ja, goedenacht. Hey, uh, vrienden, goedemorgen, Joh. Goedemorgen voor jou. Uh. Voor, die tijd, voor die tijd was ik al vijf jaar geweest. Hoe bedoel je? Uh, wat je net zei. Over Vlietwoed Mack? ruzie, ruzie, ruzie. Ja. Ik heb een aangeboren gevoel en ik voel die dingen aan. Dan, dan ben ik weg. Maar hoe ben jij met ruzie dan, Ben? Uh, weg. Ja, oké, okay, maar er moet toch wel iets ontstaan voordat je weet dat je weg kan gaan? Ja, maar dat kan toch ook aan iemand anders liggen. En dan voel je, zit uh, aan te komen, nou, dan ga ik blokje om. Voel je dan een sfeer veranderen of zo? Dat je denkt van, hup, wegwezen. Ja, ah, uh, uh, zeker weten. Maar heb je dan nooit ruzie? Uh, ik? Ja. Nee, dan ga ik weg. Ja, oké, okay, maar je bent altijd op tijd weg. Het escaleert nooit. Nee. oh ja, dat is heftig, hè? maar het is wel een waarheid als een uh, Belgisch peer. <laughs> als een koe. Ja, ja nee, dat is echt waar. En dan wou je dit eraan toevoegen. Als iedereen dit deed, dan hebben we ook geen oorlog meer in de hele wereld. Nee, daar heb je gelijk in, dat begrijp ik. Maar is het ook niet goed om af en toe even de waarheid te zeggen tegen iemand? Nee. Nee? Nee, want als je ervoor wegloopt, dan gaan ze nadenken. Maar je moet natuurlijk, kijk, je kan niet altijd maar bij iedereen weglopen. Stel dat je met iemand samenwoont, kan je niet elke keer als het een beetje irritatie is weglopen. Want dan ben je meer buiten dan, dan binnen in je huis. Jij krijgt straks meerdere bellers. En ik weet zeker dat er achter Ben, de one and only van uh, Radio 1, achter uh, mij staan. Loop daarvoor weg en dan is het klaar. Nee, nee, ik ben het wel met je eens, want ik doe dat ook vaak. Ik hou niet van die confrontatie, maar ik ben er wel achter gekomen... dat die confrontatie soms ook wel goed is juist, om even iets het uit te praten. Het heeft geen zin, beste man. Het kost jouw energie. En dan ga ik weg. Ja. ja. Maar als jij boos bent, ga je dan ook zelf weg. ga je even nee, nadenken. Ik, nee, ik wil niet boos worden. Dan ben ik blij dat ik een blokje om kan gaan. Ja. Nou ja, ik denk als het voor jou werkt, dan moet je dat zeker volhouden. Maar ik weet niet of dat, dat de allerbeste oplossing is hoor, om een ruzie uit de, uit de weg te gaan. Nou, ik, ik weet zeker dat de bellen straks komen. Kijk, de een die zegt, nee, we blokken hem erop. Oké, okay, is ook klaar. De, dan moet je zien hoe sterk je bent. En, nou, de een heeft een blauw oog en de ander ligt in het ziekenhuis. <lacht> ik ga het blokje om. Ja, maar je hebt ruzie en je hebt ruzie. Hè. Je kan knokken inderdaad. Dan, dan loop ik altijd weg, dat zou ik echt ook altijd doen. Maar je kan ook gewoon, natuurlijk, uh, gewoon ruzie maken met, met woorden. Oké, okay, uh, uh, noem mij een voorbeeld, beste man. Waarvan? Uh, nou, uh, er komt wat aan en uh, je krijgt wat. Uh, helemaal mooi. En uh, wat ga jij dan doen? Kom met een voorbeeld. Ik vind het prima. Maar hoe bedoel je, Ben? Oh, je, nee, laat ik, het zo zeggen. laat ik het zo zeggen. Je voelt dat er wat aan zit te komen. Ja. ja. Oké, okay, het voelt niet meer prettig. Oh, dan ben ik al weg, het kans. Ik ben ook weg dan, hoor, sfeergevoelig ben ah, ik. Dan... Oké, okay. ik ga je luisteren en ik hoop uh, Radio Lustras uh, sta achter Ben. Maar... 0801121, doe doei Ben! 0801121, als je achter Ben staat of als je het helemaal niet met Ben eens bent. Zometeen bel ik nog eventjes uh, met een uh, mediator. Dat is uh, ja, degene die altijd een beetje schippert tussen twee de partijen. Dat kan met werk zijn, dat kan met relaties zijn, dat kan op, al, op alle gebieden zijn... En Robert is mediator. daar ben ik zo meteen nog even mee. Eerst nog even naar Han. Han, goeienacht. Hallo met Han. Hoi Han, je spreekt met Frank van de radio. Oh ja. Ja, je bent in de uitzending. Nou, Zou je je radio uh, uit kunnen zetten, Han? Nee, ik zal even de radio wat zachter zetten, want anders gaat het door elkaar uh, lopen. Dat zeg dan... ik, ja. Lukt het? Ik zet maar even het muziekje wat harder. Als uh, Han... Uh, Zodra die aan het uitzetten is. Ja, met Han. Ja, Han. Um, hoe ben jij met ruzie maken? Nou, ik doe het eigenlijk zo min mogelijk, hoor. Want ik ben mijn hele leven gepest. Ja, maar de thuishulp, die wilde voor de derde keer meer uren maken. En, en ze heeft nog een grotere mond dan ik. Dat kan haast niet, maar en toen heb ik haar naar de keel gegrepen. Ho, ho, ho, ho, ho. die gaat heel snel, Han. Even van het begin begin. Je hebt thuishulp. En dan... ja, ja, die werkt keihard, maar die denkt dat, die de hele, dat ze de hele wereld kan schoonmaken. Nou, ze doet maar, maar niet op mijn kosten. En daarom was je boos? Omdat zij meer uren wilde maken... en dus jou meer nou, geld ja, op de wilde kloppen? Nou ja, de derde keer. Hè? En, uh, en dan moet het even, we, even stoppen. Uh, uh, heb je dat tegen haar gezegd? De ge ja, ik heb haar naar de keel gegrepen, maar ik heb niet de kracht om echt wat te doen. Uh, dat heb ik ook niet gedaan. Hoewel het al uh, bijna de derde vrouw is die gaast vermoord hebben. Oh. Maar het doet mij denken aan het... Kijk, voor Assad is er geen, uh, voor Assad is er geen uitstel meer. Dan komt het, uh, de Amerikaanse aanval komt. Maar het doet mij ook denken aan het ultimatum... Uh, het, uh, het eindvoorstel wat uh, aan meneer Hitler is voorgelegd. Hè? Toen die uh, Oostenrijk en uh, uh, Tsjechoslowakije had gehad... En, en toen ging die Polen binnenvallen en toen kwam het ultimatum... Ja. Nou, nou, krijg nog te, nou krijgt u meneer Hitler nog twee uur de tijd. En anders komt er een uh, oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk. En meneer Hitler keek steend voor zich uit. Hij had niet gedacht dat die slappe Engelsen en Fransen oh. zo'n zo streng ultimatum nee. zouden worden. Jij, jij doelt nu op maar Syrië. Maar door, maar die hulp is op tijd gestopt. Maar heel eventjes, uh, Han, terug. Want je, ik vind dat je er heel makkelijk overheen stapt. Want je zegt, ik heb bijna twee tot drie keer uh, een vrouw vermoord. Ja, nee, zo dat, was, uh, uh, dat was ervoor de, uh, uh, de, hoe heet het, de... Frie, uh, de ja, wat is allemaal net goed afgelopen? Dat was de dochter van uh, mijn vriendin, hè? dat was de uh, nicht van de president van Ivorcus, die, die, die begon mij in elkaar te slaan wegens een vlekje in de wc. En die heb ik toen bedreigd met een houten Afrikaans beeld. Alleen op het laatste moment dan... Uh, het blijft, uh, is het toch nog goed afgelopen? <lacht> Je maakt, je, bent, je maakt dingen ja, mee. Ja, zeg. Nee. ja, maar mijn vriendin is dood. Maar dat is uh, haar neef is de, uh, Die heeft, uh, is nu de uh, is Ouattara. Hè? Dat is de president. Sandra Ouattara, dat is de president van die voorkust. Hè? Die heeft ook nog eens niet alleen de verkiezingen, maar ook nog de burgeroorlog met gebagbo gewonnen. Ja, ingewikkeld allemaal. Ja, ik heb nooit van gehoord ook. Maar je bent dus wel een opvliegerig type Han, als ik het zo begrijp. Oh, helemaal niet. Ik ben juist erg... Uh, maar als je als je, je schoonmaakster naar de keel uh, grijpt... en als je ruzie maakt met uh, de zussen en uh, de dochters van je, van je vrouw... dan is het wel... Uh... Ja, maar daar is dan wel eens goede reden toe... omdat die mensen over de rand gaan. Maar eigenlijk ben ik uh, uh, heel rustig, type. Ik zit de hele dag een beetje bier te drinken... en naar Radio in te luisteren en elektrisch te fietsen en zo... Uh, uh, en ik pleeg beslist geen zinloos geweld. Bovendien, ik ben, heel, ik ben lichamelijk heel zwak. Ik kan het ook niet. Uh... Nee, oké, okay, maar omdat je. dat je psychisch ben ik wel sterk. Uh, maar... maar je zegt dat je bijna twee tot drie keer iemand hebt vermoord. En dat vind ik, heb ik nog nooit nou, gedaan. Ja, hè? Of doodgeslagen, laat het zo zijn. Nou ja, vind ik, uh, vind ik niet minder. Ja, erg. dat is best wel ernstig. Dat moet ja. natuurlijk niet weer gebeuren. Dat is... <lacht> nee. <lacht> nou ja. Nee, nee. nee, maar goed, ik heb het achteraf allemaal weer goed gemaakt. Gelukkig. Uh, alleen, er zijn mensen die over de rand gaan, die, die willen dan uh, ineens... Uh, uh, uh, uh, mijn hulp die mag al drie keer zo lang werken als bij mijn moeder. Nou, dat is ze van harte gegund, maar nou, uh, maar nou is het even op. Ik heb liever dat ze hier koffie komt drinken of, of, of bier komt drinken, dan, dan want ze zit eindeloos schoon te maken. <laughs> En ze mag de hele wereld schoonmaken, maar niet op mijn kosten. Nee, natuurlijk. niet van jouw centen. Kijk, De psychiater die is al lang ontslagen. Want die, die hulp kost maar 20 euro per uur. Maar die, die is helemaal kleuterschoolrekening. Maar eh, mijn psychiater is al lang ontslagen. Hè, want die kost 300 euro per uur. Had je daar nou ook ruzie mee? Ja, dit zijn wel uh, grote getallen allemaal. Ja, want ja. mijn PGB raakt natuurlijk ook een keertje uitgeput. Ja, dat, dat begrijp ik moet ik nou naar Putten? Uh, uh, is het ook nog aan Gerard van Putten in Putten doorgegeven? Nou, en weet wat er allemaal in Putten is gebeurd in 1944. Hè? Dus voor straf heb ik in de kerk gezeten... en ben ik in het monument van Putten gaan zitten. Ik zou het rustig aan ja, u Ja, de, aan de, achterbuurman, de achterbuurman van mijn moeder, hè? Die, die was, dat was Lauk... die was uh, betrokken met AU... Betrokken bij de aanslag op Router in Putten. Ah. En toen is Putten gedeporteerd. Ja, ja. Ja. Dus, uh, Han, ik, uh, ik uh, hoop dat je uh, rustig blijft deze nacht. En dat je geen uh, ruzie meer maakt met de uh, met, uh, thuishulp en met de uh, dochters nee. en zussen van. Vind uh, uh, je heel fijn samenwerken, want ik ben ontzettend blij dat ze komen. Heel goed. En, uh, en, en zo. Alleen, mijn broer heeft mij wel gelijk gegeven dat uh, dat tot hier en niet verder. Nee, nou nee, ja, dan je heb je dat duidelijk gemaakt. Kijk, dit wordt borderline gedrag. Ik heb manisch depressieve psychose. En een uh, Marokkaner die hadden maar 15 euro afgeperst. Want die hebben niet. Maar uh, bij meneer Hitler werd het... Uh, de, manisch dat was op ZDF -info, werd de manisch depressieve psychose opgeblazen ja, door ja. amfetamine. Dat moet je niet doen. En ik druk het in elkaar door de alcohol. Hoor. Hou je rustig, aan. Uh, Dank je wel voor het bellen naar 0800-1121. Wil jij ook een duit in het zakje doen? Kom maar door. 0800-1121. Hoe maak je ruzie en ben je er een beetje goed in? Er zijn uh, twee broertjes die in deze band zitten. Go Back to the Zoo heet deze band en die hebben een liedje geschreven Fuck You. Ja, het is natuurlijk ook lekker om te schelden als je ruzie hebt, maar dat gaat ook over ruzie tussen. Uh, nou ja, je hebt Teun hieltjes en Cas hieltjes die zingen en die spelen gitaar in die band en uh, die maken wel eens ruzie. En om dat eventjes er allemaal uit te gooien en van zich af te schrijven, schreven ze Fuck You. WNN Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goedenacht. Ruzie maken, hè? ja. <laughs> leuke, leuk onderwerp. Er komen leuke, leuke dingen binnen. Goedendag met, uh, met Frank, met de radio. Mag ik jouw naam zeggen of is het te heftig wat je gaat vertellen? Uh, sp sp spreek ik nou met jou? Ja, met de radio, met Frank. <laughs> hey, hey Frank. Hey. Uh, ja, laat mijn naam maar even buiten schouw. schouwen. Kunnen we je een andere uh. naam geven dan even, dat ik wel kan zeggen van... Een oh. <laughs> beetje zeg maar gewoon Erik. <laughs> Erik, oké. Okay. Ja. Nou, kom maar door Erik. Ik bel, ik bel, wel vaak, ik bel wel vaak met al mensen rond je thuis, toen kom ik thuis uit de stad of zo. Dus, uh, ja, gezellig. Uh, ja, ruzie is een raar iets. Ik, ik, ik kan heel slecht tegen uh, onrechtvaardigheid. Ja. En uh, als, als ik ruzie heb met een man, ik heb drie keer in mijn leven gevochten in, uh, met een kerel. En dan, gaat het ook, dan ga ik ook echt door, dan komt er een waas over mij heen. En dan pak ik ook alles om me heen wat ik kan gebruiken om iemand naar pijn te doen. Oh, jij, krijg, jij kan echt zo dat het zwart voor je ogen wordt krijgen. Ja, ik, ik schop hem ten eerste keihard in ballen, even, zomaar, even zo gezegd. En dan als er een glas staat of een fles of een stoel of wat dan ook, ik sla, ik sla er keihard op los. Oh, maar dan heb je wel echt heftige uh, vechtpartijen meegemaakt ook dan, of niet? Ja, nou, ik heb, me, ik heb me drie keer gevochten in mijn leven en dat, dat vrienden mij er echt van af moesten strekken van uh, dit, dit ophouden, nou, nou is genoeg. Maar hoe komt dat dan? Want je, bent, uh, je klinkt altijd op de radio uh, zo hier bij mij heel relaxed. Ja, ik, ik, ben, ik ben al, dat zeg ik, maar, maar dat is het juist. Ik kan heel zeggen tegen onrechtvaardigheid. De laatste keer dat ik gevochten heb was ik met, met een hele goede vriendin van mij was ik, uh, uh, aan het stappen en het was ontzettend gezellig. En op een gegeven moment was ik gozer, die was een beetje, ik denk aan de pirbel, of weet ik gewoon. En die pakte dan één keer bij de kruis. Oh. Nou, en toen, dan, ja, toen pakte ik die gozer bij. En ik zouden hem weg. En ik, ik pak mijn vriendin, die vriendin van mij. Ik zeg, kom naar buiten nu. En ik ben naar de uitsmijter gegaan. Dus zover ben ik al. De, ik zeg, en toen zei ik dat ik de uitsmijter, want Die gozer moet nou weg, want anders, anders pak ik hem zelf. En toen? Maar dat, dat, ja, nou ja, toen die uitsmijter heeft, die heeft hem eruit gezet. En, uh, en uh, gelukkig wel wel. Want ik, ik was, dan ben ik weer te heet. Gewoon, en, dat, en dat soort dingen, daar word ik heel pissig van. Weet je wel? Maar heb je echt wel eens uh, ook dan verwondingen opgelopen? Zo? Want als jij vecht met glazen en met, met stoelen en banken... dan vecht die anderen natuurlijk ook wel terug dan met, met stoelen en, ja, en dergelijke. Ik heb, ik, heb, ik heb een aardig lift even boven me ogen, ja. Maar hoe kan je dan zo ver laten komen? Ik begrijp nu, je hebt gezegd van ik hou niet van rechtvaardigheid. Maar ja, ik hou ook niemand houdt van, van onrechtvaardigheid. Maar ja. ik heb nog nooit een glas gepakt of iemand op zijn bek geslagen. Ik zeg dan gewoon of ik probeer het uit te praten of ik loop weg. Net zoals Ben, mijn eerste beller. Ja, ja, ja. ja. Ben is heel leuk allemaal, maar ja, je, je hebt verschillende types jij, zoals ik natuurlijk, en hij, en uh, ja, op de, er komt gewoon een baas over je heen en voor mij is het gewoon dan, dan is het klaar. Op een gegeven moment zie je jezelf loopt te fucken en jezelf loopt te sarren, dan is het klaar. En als je dan een klap in je kop krijgt, dan ga ik helemaal naar lint. En is dat uh, gebeurt het ook dan in relationele sferen of is het echt alleen maar in de kroeg dat je fysiek wordt? Nee, nee, nee nou niet alleen in de kroeg, maar je weet niet, ik weet niet, uh, je, je, uh, Welke stad woon jij als ik vraag? Ik woon in Amsterdam. Ja, nou, dan weet je ook wel, dat je af en toe over straat loopt dat er gewoon een paar van die mafkers rondlopen die een week een heks voor je kop geven of zo. Ja, ja, ik probeer ze altijd te negeren. Ik krijg, altijd, ik krijg ook wel eens verwensingen naar mijn hoofd en zo. En dan denk ik altijd van ja. Ja, nou, ja nou, precies. Maar, nou, maar het voorbeeld dat ik net gaf, dat ik gewoon lekker aan het dansen ben met, met een goede vriendin van mij. Ja, dat is wel heel raar. Ja. Mijn beste vriendin werd dan één zo groot als een in, in de kruis grijp, nou, dat, dan, dan is het klaar voor mij hoor. Maar heb jij een, een vriendin of heb je een relatie? Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen relatie. Ik heb eh, ja, een relatie met een hele goede vriendin van me, maar geen maar Je hebt ooit al verkering gehad, toch, denk ik? Oh ja, wel vaak. Zo. Maar ja. hoe ben je dan? Want in een relaties heb je natuurlijk ook veel ruzies. Althans, ruzies, maar meningsverschillen. Hoe los je dat dan op? Oh, dat negeer ik. Dat is de gemeenschappelijke die iemand kan geven. En dat is ook een goede. hoor. Doe ik ook. <laughs> of, of, of, of gewoon lachen, weet je maar Er is zo'n spreuk uit, volgens mij is dat keeldeel 2. En dan zit die, die, die, die, die leraar, die gaat allemaal alles leren. En die zegt: je woede amuseert me. Dat vind ik ook heel vaak gebruikt in relaties. En dan worden ze eigenlijk nog kriegeliger toch? Dan worden ze nog bozer. Ja. Wanneer heb je voor het laatste ruzie gehad, uh, Erik? Sorry. Wanneer heb je voor het laatste ruzie gehad? Oh, zo'n tijd. Oh ja, inderdaad. Dat was, denk ik, drie jaar geleden of zo. Dat was mijn toenmalige. Nu maak ik van opmerken. En dan krijgen bij de keel gegeven echt op de keel. Ik was in bed, ik mij zo'n kutopmerking, dat ik echt zoiets had van nou, ik pak bij de keel en ik de rest op de, op de, op de kussen en ik zeg nou, moet je ophouden. Ik heb er ook mijn bed uitgeprapt. Maar ja, toch weer fysiek, Erik? Ja, ja, maar god, weet je vrouw je bloed om je nagels vanuit kan halen? Dat weet je toch ook wel, of niet? Ja, maar op zich kan ik daar altijd, ik kan het altijd wel, dat is denk ik ook mijn punt. Ik had het in de open, toen vertelde ik het ook, in uh, het begin van, de, van deze uitzending. Ik kan niet echt heel erg boos worden, ik kan dingen altijd vrij goed relativeren en denk van ja, uh, dan, denk je gewoon, dan zeg je ja en in je de hoofd denk je nee, dan doe je gewoon je eigen gang en dan, ga je gewoon, dan trek je er niet zo heel erg van aan. Ik laat me niet zo heel snel op de ja. kast krijgen denk ik, dus daarom vind ik het interessant om jou te spreken wat dat met jou doet en waarom jij dat wel hebt. Ja, ik krijg op een gegeven moment een blinde waas en ik ben heel snel, hè, met, met, met reacties ook. Op, ze, die, die, die vriendin van toen, die had ook een keer een klap gegeven, maar binnen, binnen 0,10 seconde had ze een klap terug op het gezicht, weet je wel. Maar eigenlijk ga je dat dan toch te aan. ver Erik? Ik vind dat je... Dat je oh, nee, dus... nee, nee, nee, nou, hoor, ho, zij slaat mij, ik laat me niet slaan. Maar ook bij vrouwen? Ik zou dat echt nooit doen hoor. Nee, ik zou vrouwen, ik heb ook gezegd, het is dus de eerste en de laatste keer hem slaat, de volgende keer rot ik rot je maar op. Ja. Ja, nou ja, ja, ja, Maar ze stond maar maar maar maar maar mij ook echt aan te kijken. Weet je? Ze, gaf me, ze zaten aan de eten, ze gaf ze me een klap. En was 0, 0, dus het was echt binnen 0,10 seconden gehad ze de platte. Dus toen ik echt helemaal verbaasd. En ik, zo, die was snel. Maar het was aan, gewoon een het soort het reflex eigenlijk wat je had. Ja, precies. En ik zeg hem dus de eerste en de laatste keer. Anders rot je hem op. <laughs> ja, ja, ik, anders, anders, anders krijg ik die over mij. Ja, dan dan dan daar moet je echt afsinten. mee uitkijken, Erik. Ik, uh, want als ja. je, ik, ik wil wel dat je lekker in kan blijven bellen elke week. En niet dat je <laughs> met een mes tussen je ribben ergens daar, leeft. Daarom zeg ik ook. Ik heb maar drie keer om mijn leven echt gevochten met een keer. Dat van mij en voor die anderen allemaal niet goed afgelopen. Dat nee. Zo zeggen. Nee. Nou ja. dat, mensen mij, dat mensen mij er toen af moesten trekken en zo. Ja, testosteron, zou ik maar zeggen. Het is een beetje gedrag, een beetje alpha mannetjes. Maar ik zou er toch echt voor gezien houden, dat gevecht hoor. Oh, ja, ik heb al, ik heb al jaren niet gevochten, hoor. Hou zo, Erik. Ik, ik, ik, kan, ik kan dingen tegen mensen zeggen, gewoon. Oh, ik, ik drink het met een lach tegenwoordig, weet je wel. Goed zo. Je bent wel ouder geworden en wat wijzer geworden. Ja, precies, ja. <laughs> maar, Hou je maar, haaks, Erik? Maar, maar dat zeg ik van uh, een paar weken geleden: dat iemand een in een keer een of andere de zijn hand in de kruis van een goede vriendin van mij, legt, Ja, dat is wat dan word ik gek. Nou ja, probeer, probeer er een beetje in te houden en uh, voor de rest een fijne avond nog gewenst. Jij ja, ja, ook, dankjewel. Doei Rick, fijne nacht. Uh, Rob, nacht. Hallo. Hoi, Rob. Hoi, uh, uh, wacht even. Ik, ik moet even mijn uh, opladen in de... Ja. Oh, ja. zit hij erin? Ja, hij zit erin. <laughs> Mooi zo. Nee, ik, uh, ben, ik ben niet... Uh, ik wou heel even een kleine rondje maken om te reageren naar die andere mensen. Mag dat? Ja, met wie wil je beginnen? Op wie wil je als eerste reageren? Uh, Want ik uh, vond ja, op zich de laatste best wel heftig hoor. Wat Erik zei. Dat hij gewoon uh, een waas voor ja, zijn En fysiek wordt. Ik, ik vond het andere heel heftig. Van die man die dan ineens iemand aan zijn keel grijpt. Han, nou, ja. mijn, mijn neef, die woont in Limburg Misschien is het omdat hij in woont, van... Nou, hij zei altijd tegen mij... Vrouwen uh, vat het niet persoonlijk op. Maar hij zei altijd tegen mij van... Vrouwen moet je niet slaan." Van, hoezo niet? Ja, het zijn net dieren, je moet je verzorgen en dan moet je, en dan uh, dus eh, uh, hoe ze, uh, nou, hij zei van, uh, kijk, uh, ik ben lid van de dierenbescherming, dus uh, vrouwen mag je nooit slaan. Maar okay, dat is uh, altijd ja, een grapje, weet je, dus oh. ja, ik zou dat ook, ook nooit doen. Een rare vergelijking ik vind, meer, vind ik het hoor. Ik, zegt u? Ik vind het een rare vergelijking, vrouwen met nee, dieren. Maar, ik, bedoel meer, ik, ik bedoel meer in de zin van, ik zal nooit een vrouw slaan. Dus nee, dat ja, dat ik ook, ook niet. En, en, en, en, uh, maar hoe ben je uh, zelf uh, Rob, uh, als het gaat om ruzie ja, maken? Ja, ik ben meer een zuster. Een vredestichter. Ik was, uh, even kijken, twee jaar geleden, wat, dat was dus heftig, dat was heel heftig. Wat gebeurde ik was er? In de stad, uh, in, uh, even kijken, bij Koningsplein. In? En, uh, in Amsterdam. Ja. In jouw city, mijn city. En op een gegeven moment, uh, ja ik was uh, kijken, ik was bij Club 22. Ja, Het staat niet meer. Uh, op Club 12 bedoel ik. En uh, nou, ik ben toen naar huis toe gelopen. Koningsklein. En toen op een gegeven moment. Er uh, ja, waren boeren. Hele coole boeren. Uit, uiteindelijk. Uit Groningen. En die kregen ruzie met. Uh, even kijken. Uh, twee meisjes. En zo'n uh, ja zo'n ja, zo sukkeltje. Maar jij was daar niet bij betrokken? Jij liep langs. Nee, ik, ik, ik was niet bij betrokken, maar ik, ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik moest gewoon naar huis, weet je. En op een gegeven moment, toen uh, uh, die, die jongen die had niks met die twee meisjes. Maar hij was zo, zo uh, ja, macho aan het doen, zeg maar, dat het een van die meisjes van hem zijn of zoiets. En uh, die Groningse jongen zei van... Uh, ja, mag ik je zo'n drankje aanbieden zo Gewoon heel onschuldig. En die jongens hebben van, het wat moet je jongen? What the fuck? En dit en dat? En wil je dood zo Weet je? En toen zei ik van, hé, so. rustig jongen. Rustig. Begin, uh, begin even te lopen. En toen zei ik van, uh, ja volgens mij ging niet helemaal lekker. Maar jij ging je ermee bemoeien als het ware om een beetje vrede te stichten? Ja precies, maar ik liep uh, even kijken, vijf, vijf meter voor, weet je. Of achter bedoel ik. En toen dacht ik van, hé, rustig, rustig. En toen, toen dacht die jongen, een van die jongens dacht van, hoor je daarbij? Nee man, ik kom gewoon van Club 12. Oh, oh, oh. Toen ging ze met me praten. Toen zei ik van, hé, hey, jij, ga jij die kant op lopen? Nou, op een gegeven moment. Uh, nou, dat is gesust. Dit is nog niks, denk je. Nou, dit verhaal gaat verder. Op een gegeven moment gaan we, gaan we naar Leidsplein. Uh, die, die twee meisjes en die jongen. En die boeren die gaan echt anders naartoe. Helemaal niks aan de hand. Eh, uh, leuke jongens. Zand erover klaar. Maar die gasten die gaan op, uh, op een gegeven moment. Een zieke oude, oude klasgenootje van me. Bij H&M. Uh, bij bij, die, bij, die, bij, de, bij uh, Leidsplein, weet je wel? Kan je, kan je ja, even, ja, Leidsplein. Ja, ja ga door. Ja. Ik uh, hang aan je lippen. Dus, Oké. Okay. Dus op een gegeven moment. Diezelfde jongen. Die zo ja, haartjes doen Naar die twee meisjes. Uiteindelijk hoor je van die meisjes zelf dat ze, gewoon, dat ze niks met die jongen hebben, maar gewoon, uh, ja, gewoon wat zij gaan denken en dat ze elkaar kennen van werk. Die waren ze nee, gewoon... Niet. Ja, ja. En op een gegeven moment komt er echt zo'n ja, soort bundel zeg maar, die komt, die komt om de hoek, waar Ajax en zo zitten, al die kleine kroegjes. En op een gegeven moment uh, zegt hij van, hé, uh, hey, dit en dat. Echt, maar hij zag er een beetje uit als een playertje, weet je. Echt, gewoon netjes. Maar wat dat gebeurde erop? Gaat. Ik wil weten hoe het eindigt. Ja, ik, ga, ik ga je nu vertellen. Ja, ik ga ja, je ja. vertellen. Op, op een gegeven moment, uh, hij, dus hij komt weer van, wat <lacht> moet je man, wat <lacht> moet je? En op dat moment komen er om de hoek, uh, komen vijf andere brede gasten. Die pompen hem helemaal in elkaar. Zo. Die nemen hem mee naar de, naar de kant van uh, naar de paybow. Weet toch als je de paybow hebt, toch? Nou ja, we zijn nog steeds op het Leidseplein. Waar die wok hing, die, die wok, uh, dinges, nemen ze hem daar mee. Slaan ze hem daar nog een paar keer in elkaar, rennen ze weg en verder. is het was echt heftig om dat ooit mee te maken. Ja, maar heb je niet de politie gebeld dan of zo? Uh, de politie was wel gekomen, op paard en zo, maar we waren lang wow. ik weg. Weet, ik weet ook niet of ze ooit op zijn gepakt, maar ik zweer het man. Heft, heftig, dat is shit. Ja. Ah, Zorg dat je nooit in zo'n situatie komt, Rob. Want uh, je, kan het, je moet het een beetje ontlopen, die dingen, die, die, die heftige ruzies. Nee, maar wie goed doet, wie goed ontmoet. Hè? Wie goed doet, wie goed ontmoet. Daar ja, heb maar. je helemaal gelijk in. Dankjewel, Rob, <laughs> voor het bellen. Ja, het goed. thanks, man. En een fijne nacht nog. Ciao. Hoppakee, en weg is die. Ja, je luistert naar Radio 1 Nachtbrakers en het gaat over ruzie. En zoals elke week ga ik eventjes naar mijn vrienden in de bar. Want uh, die praten mee over het onderwerp van vannacht. Uh, en uh, over ruzie maken dus. Boys bar. Zijn jullie goed in ruzie maken? Ik ben heel goed in mensen negeren. <laughs> Doodzwijgen? Ja. En dan worden ze ook helemaal gek, ja, of niet? Ja, daar ben ik heel goed in. En dat is wel mijn, uh, ja... Mijn wapen eigenlijk. Dus je kijkt er ook echt bij alsof je er trots op bent. Ja. Nee, ja, dat ben nou eigenlijk wel. Want ik vind dat je soms dingen beter kan negeren dan dat je er ruzie over gaat maken. Maar soms is het ook heel kinderachtig, weet ik ook wel. Maar, maar dat is om meteen maar even de seksistische kaart te spelen, dat is dus heel erg vrouw eigen. Ja? Om het dood te zwijgen, maar dan wel twee jaar later erop terug te komen. Oh, nee, nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Onthouden is ook een tactiek. Ja. Tenminste, ik probeer dat niet te doen. Ik weet nu hoe dit gaat, maar het is. Gaat straks buiten ik zei, wat bedoelde je nou met die opmerking? Ja, ja trouwens. Nee, over twee jaar komt hij ja, ja. En heb je als iemand geslagen in een ruzie? Nee, maar dat is dus ja, klinkt heel stom. Dat is een wens van mij. Ik wil, ja. ik wil een keer in een kroeg nou, Weet je wel aankom? dat je echt ruzie krijgt, je haar op een staart doet, je ringen om en in je oorbellen uit en gaan. Maar dat is wat anders dan ruzie vechten. Ja. Ruzie is toch wel... Ja, dat het, ik, ik heb twee standen. Of iemand anders helemaal gek maken en zelf rustig blijven. En proberen heel zuur die ander tot een kookpunt te brengen. Of dat ik juist zelf de onredelijkheid zelf ben. En ga schreeuwen en weglopen. En uh, drama koeien maar stel. Ik, ik vraag me altijd af waar, wanneer het punt komt dat je echt ruzie hebt. Ja, als, als er zoveel onbegrip ja, is. Ja, als, ja, ja. Dan als een bepaalde decibelgrens wordt overschreden, toch? Als je gaat schreeuwen en... Uh, ja, ik denk dat je elkaar ook... niet begrijpt. Als je, niet, ja, als, je, ja, als je elkaar niet begrijpt. Als, als de ene echt iets denkt. En die, die spreekt de ander daarop aan. En de ander vindt gewoon echt van niet. Maar ik kan me nu niet meer zo makkelijk indenken waarom ik ruzie met iemand heb. Misschien bedrijf. omdat je ook gewoon meer snel, woont niet snel samen, boos wordt. Ja, dus ik denk, ja, ja you. Ja. Maar jij woont niet samen, denk ik. Jawel, met mijn beste vriendinnetje. En ja, wij okay. hebben één keer ruzie gehad in het drieënhalf jaar dat wij samenwonen. Over de, afwas. Oh. <laughs> ja. Over de afwas. En had je gelijk? Ik vind het nog steeds van wel, ja. Ben je er later nog wel eens over begonnen? Nou, ja, nou, ik wil dit best wel uitleggen, want dit was een gevalletje van, ik oh. negeer het. Oh, oh. Mijn, mijn vriendinnetje is een schoonmaakfreak, wat dus heel fijn is voor mij. En ze zegt ook altijd, nee, ik doe het wel, want jij doet toch niet goed. En, nou, prima, dikke prima. Toen merkte ik dat op een gegeven moment de afwas een beetje begon op te stapelen. En steeds meer, steeds meer. En toen op een ochtend werd ik wakker, stond echt de hele keuken van afwas. En dacht ik, nou, er is nu iets aan de hand, want dit gebeurt nooit. En toen werd ze wakker en zei ze, ik ga naar mijn ouders, doei. Het riep is weg. dan stuurde ik een berichtje. Hé hey joh, de hele keuken staat vol afwas. Wat is er aan de hand? En toen kreeg ik een berichtje terug. Ja, wat denk je nou, al niet? Ik doe alles in dit huis. en blablabla. Opgespaarde ja, frustratie. Opgespaard. Dat is wel een punt. Dus toen zei ik, van, ja. nou, als je thuis komt, laten we hier even over praten dan. Want je had dit ook gewoon twee dagen geleden tegen me kunnen zeggen. Je had zeggen. ook kunnen zeggen, weet je wat, ik doe ja. afwas even. Als je naar thuis komt, dan praten we erover. Ja, dat had ik ook gedaan. Oh. Ja, zo ben ik dat ook weer. Maar goed, zij begon toen nog kwader terug te reageren. En toen heb ik niet meer gereageerd. Toen ging ik negeren. En toen zij terugkwam, toen hebben we er rustig over gepraat. Dus toen dacht ik, negeren is heel goed. Want als ik toen had gaan heerlijk. reageren op haar kwaaie berichtjes... Dan was het echt een ruzie. Dus echt ze even tot tien telen. Ja. Ja, maar ja, dan tot een dag verder. Twee, maar het is ook ja. heerlijk om in sms'jes uh, ruzie ja, te maken. Ja, nee, maar daar ga je niet. Want fout je weet ook niet in. precies hoe het dan overkomt. Maar dat is met alles in sms'jes, natuurlijk. Ja, maar dan heb kan je, je als, heel fout in gaan. Heb je eens met een ruzie iets gezegd of gedaan waar je spijt van hebt? Nee, ja, nee, ik heb wel vrienden die echt alles onthouden. En dan als je ruzie hebt, nee jij dan uh, drie jaar geleden dat je je blote pik. Uh, ja. En dan denk <lacht> je ja. ja, maar het is ook wel op een gegeven moment wist ik dan met me. Dat is dan ook mijn actie inderdaad. Maar dan, dat als ik hem ophing in een gesprek. Dan flipte ze helemaal. Ja. He yeah. En toen had ik een keer mijn telefoon op stilgezet. En toen ik keek ik een half uur later, had ik echt iets van 36 gemiste oproepen of zo. Oh, yeah. En, en dan, dan heb je ruzie. Er zijn echt honderden manieren om ruzie te maken. Zometeen tips van een echte mediator hoe je het best ruzie kan maken. Naar de Beatles the risk of knowing that I... Goeie plaat, hoor, van de Beatles. We can work it out. Je komt er, je komt er uiteindelijk ook wel uit, natuurlijk, uit een ruzie. Maar hoe doe je dat op het best? Dat weet Robert. Hij is mediator en hij weet echt... Ja, hij kent gewoon het klappen van de zweep... als het om het uitvechten van ruzies gaat en van oneenigheid. En daarom mocht ik hem even bellen zo midden in de nacht. Robert, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi. Um, jij hebt veel met ruzies te maken en met conflicten op allerlei gebieden. Zowel op het werk als familiair, zoals... Nou, noem maar op... Wat is ja. nou de gouden tip als je ruzie hebt? Je, je, je moet bereid zijn echt naar de ander te luisteren. Oké. Okay. Als dat niet uh, het geval is, als je niet een houding hebt uh, naar de ander toe, wat heb je nodig en wat kan ik je geven, om uiteindelijk samen uit dat conflict te komen, dan wordt het wel buitengewoon lastig. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het, het, het, het, het loopt vaak hoog op in zo'n ruzie. Ja. Daarom is dat natuurlijk een vraag die je uh, heel veel verder uh, in de mediation uh, pastelt. stelt. Dus dat is waar. Dus in eerste instantie, zeker als, als je bij een mediator komt... moet er ruimte zijn om je verhaal te doen, om uh, je boosheid te uiten... Uh, maar wel naar elkaar te luisteren. En wel te luisteren waarom de ander boos is. Is het goed dan om eerst even helemaal los te gaan? Dat je bijvoorbeeld allebei zegt... Oké, okay, nu mag jij vijf minuten ruzie maken. Of, of dingen naar mij verwijten. Of me uitschelden, wat dan ook. En dan mag jij vijf minuten... als het ware je een soort bokswedstrijd aan het doen bent met rondes. En dan, als je allebei vijf minuten alles hebt gezegd... wat je op je leven hebt... dat je dan uh, tot een conclusie en tot een oplossing gaat komen. Nou, je lijkt zelf wel een mediator Want dat is exact <laughs> wat we doen... Dat is exact wat we doen. Als we beginnen, dan zeggen we altijd... jullie krijgen allebei 7 tot 10 minuten de tijd... om te vertellen wat er op je hart ligt... zonder dat de ander je daarbij zal onderbreken. En dan mag je alles zeggen wat je wil. En aan het eind van die 7 of 10 minuten zal ik dat samenvatten. En dan mag de ander vertellen wat hem op zijn hart zit, zonder dat jij in de reden valt. En het is dus exact zoals je zegt, ze mogen eerst gewoon ontladen. En dan? Dan zijn ze allebei ontladen, zijn ze tien minuten losgegaan, en dan? Nou ja, dan uh, uh, hebben ze in ieder geval elkaars verhaal eens een keer gehoord. En uh, vaak uh, zitten daar uh, toch wel nieuwe elementen in. En we gaan dan vragen uh, of ze op elkaars verhaal kunnen reageren. Wat, waar zitten de overeenkomsten, waar, eh, wat zien jullie gemeenschappelijk? Soms zeggen ze allebei van nou, eh, eh, eh, we vinden allebei dat dat en dat is fout gegaan. Nou, dat, dat, hoe raar het ook klinkt, in ruzie heb je dan wel iets gemeenschappelijks. Ja. En vanuit die gemeenschappelijkheid zeg je, oké, okay, dus, dus dat is wat jullie allebei blijkbaar ongelooflijk belangrijk vinden. Uh, en van daaruit ga je, ga je met partijen ja, werken, aan tafel, praten... Uh, en natuurlijk niet in één sessie, maar dat doen we in meerdere sessies. Uh, mensen moeten ook wel weer eens even af kunnen koelen. Uh, om vervolgens uh, nou ja, mensen uh, rustiger te krijgen, inzicht te geven in wat de ander nou zo ontzettend boos maakt. Maar ook misschien soms zelf wel weer eens heel duidelijk inzicht te krijgen. Wat maakte mij zelf nou zo ongelooflijk boos? Nou, en van daaruit kun je dan kijken van, nou, en wat, hoe willen jullie dan verder? Want kijk, het mooie is wel, als ze bij mij komen, is dat op basis van vrijwilligheid. Dus diep van binnen hebben ze allebei wel besloten het conflict op te willen lossen. Ze wat het voornemen om er een, een, een, iets op te vinden? Ja, en, en we hebben ze hebben er ook voor gekozen om dat niet uh, een rechter uitspraak te laten doen, maar zij denken dat ze samen tot een betere oplossing komen. Nou, dat is natuurlijk wel het mooie. Ja, en puur dan, dit zijn ook vaak zakelijke dingen en zo, maar uh, is ruzie maken ook belangrijk? Ik denk, maar het is een hele persoonlijke mening... ...ik denk dat ruzie maken heel erg belangrijk is. Want? Het is een uiting van je emotie. Uh, het is uh, soms vanuit het, uh, het diepst van je hart spreken... Uh, ...of van onderuit je tenen. Het is maar net wat wat je wil gebruiken. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het goed is om te luchten. Ik denk dat het goed is om boosheid te laten zien. Want dat is natuurlijk wat we inmiddels wel uh, als mediators weten. Wat we vaak zien bij mensen is boosheid. Dat is wat ze laten zien. Maar onder boosheid zit angst of verdriet... of een gevoel van miskenning. Uh, en als je daar naartoe kan met ze... dus uiteindelijk, waar ben je bang voor? Waar heb je verdriet om? Dan kom je bij de kern van de zaak... en dan gaan mensen zich heel langzaam, stukje bij stukje... als ze zich veilig genoeg voelen, gaan ze zich blootgeven. Dus je uit eigenlijk je gevoelens die dieper liggen... door middel van boos te worden? Dat, daar begin je mee. Dat noemen we de ijsbergtechniek. Dus je ziet het topje van de ja. ijsberg. Maar daaronder ligt veel meer. Maar wat je ziet is boosheid. Maar dat is maar 15% van de totale emotie. En dan moet je kijken... en dat is natuurlijk de opdracht die je hebt als mediator... om met elkaar de diepte in te gaan... in alle veiligheid... wat er dan uiteindelijk speelt. Die boosheid staat namelijk voor iets. Nou, en waar staat die voor? Daar ga je met elkaar naar op zoek. En dan hoor je vaak dat partijen zeggen... Bijvoorbeeld als je het hebt over een scheiding, hè? Dat, dat bijvoorbeeld een vrouw zegt... ik ben zo bang om alles te verliezen. En dat zo'n man dan ineens zegt... ja, maar ik ga natuurlijk voor je zorgen, want we <laughs> hebben onze kinderen. Dus. En dan zie je ineens dat als je het dus anders benoemt... dat partijen bijna vanzelf een stap maken. Niet altijd, niet zo gemakkelijk als ik nu zeg... maar in de basis gebeurt dat wel. Hoe ben je zelf met ruzie maken, Robert? Ja, ik kan... <laughs> Ik kan heel erg goed ruzie maken en ik kan het ook buitengewoon temperament vol. En dan schreeuw je en, dan, en sneuven er ook wel eens dingen? Borden of zo? Uh, nee, de, de, de sneuvel niks, maar uh, bij mij kan dat, uh, als ik echt boos ben, kan dat gepaard gaan met stemverheffing, ja. Nou, dat is wel goed ja. volgens mij, hoor. een beetje alles eruit gooien af en toe. Ik vind het ook, uh, uh, maar ik ben ook heel erg goed in het goed maken En ik kan ook heel erg goed zeggen, sorry, uh, uh, ik had het niet moeten doen, maar uh, ik was boos omdat ik, ik snap wel waar dingen dan vandaan komen. Dingen irriteerden me al, weet ik veel. Nou, dus ik, ik, maar ik, ik kan het wel, en ik vind het ook lekker. En dat is misschien nog wel belangrijker, hoor. Dat je het goed kan. Goed ruzie maken. Even alles eruit. En daarna gewoon weer ook wel het even relativeren en alles op een rijtje zetten. Zo is het precies. Dankjewel, Robert. Fijne nacht nog. Oké, okay, jij ook. goede uitzending. Yes, dankje. Oké, okay, fijne nacht. Groetjes. Dag. Er zit een dansplaatje. Maar Robin, de artiest van dienst, de zangeres, heeft het uh, met alleen een piano opgenomen. Dat vind ik eigenlijk veel mooier. BNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeienacht, daar luister je naar. En het gaat over ruzie maken. Ruzie maken doen we allemaal wel eens. De een wat meer, wat groter, wat. wat... Ja, met meer gebaren, wat meer met passie en zo en de ander wat kleiner, die gaat negeren of die gaat een beetje steek onder water geven. Veel, goedenacht. Goedenacht Frank. Hoe doe jij het? Hoe ben jij qua ruzie maken? Nou, het, dan komt het wel op bekvechten aan, want ik ben van geringe lengte, dus ik ga niet direct een fysieke actie aan. Nee, heel verstandig. Doe ik ook nooit hoor. Hooguit met mijn broer even toe, maar dat is een beetje broer-broer relatie. Dan mag je een beetje knokken, dan mag je een beetje stoeien. Maar jij moet het van je, van je verbale geweld hebben. Ja, maar een goede ruzie kan ook leiden tot een uh, goed... Dan krijg je goede adrenaline van. Ja, dat kan je wel. Maar je, kan, je moet dan niet je hoofd verliezen. Je moet altijd wel op een of andere manier een beetje redelijk blijven, heb ik het idee. Absoluut, absoluut. Maar hoe maar doe jij het blijven? dan, Phil? Um, oh, ik kan ongeveer alles ruzie hebben, Frank. Dat is verschrikkelijk <lacht> met mij. Het is wel een ramp. Ik ben een ramp op dat gebied. Hoe kan dat? Ja, ik ben gewoon... Uh, ja, ik, um, ja, ik heb heel veel... veel uh, het kan gewoon heel goed gebeuren dat ik uh, snel kwaad word. Maar dan valt het toch altijd wel uit te praten. Maar zoals ik al eerder ik zei tegen jou, uh, telefonist... Mijn collega, ik kan maken, ja. Ik, ja. Ik kan ruzie maken over zweetsokken. Uh, Echt? Wa? Ja. Hoe dan? Het is verschrikkelijk met mij. Hoe, kan, hoe uh, maak ja. je daar nou ruzie over, over die kleine dingetjes? Uh, dus ik vind het gewoon slordig. Als iemand sokken laat slingeren? Ja. Maar dan kan je toch ook gewoon zeggen tegen iemand in plaats van er meteen ruzie te maken? Nou ja, ruzie is ook wel een groot woord hè, maar ik kan me er wel aan ergeren. Ja, en maar hoe zeg, zeg je dat wel dan? Wel. Zeg eens tegen mij, stel dat ik mijn zweetstokken bij jou in de kamer laat liggen, hoe zeg je dat tegen mij? Nou, zou je ze alsjeblieft dan willen ruimen? Dan zeg ik ja, tuurlijk. veel, Geen probleem. Nou ja, ruzie. Okay. Ge geen ruzie. Ja, nou nee, ja. Nee, maar het, het, het, ruzie kan escaleren. Hè. Het kan heel klein beginnen en dan heel groot worden. En dat is heel vervelend. Wat is, uh, maar wat, wat is de laatste ruzie die is uh, geëscaleerd? Die ik heb moeten beslechten. Oh jee. Um, nou ja, dat is iedere dag hetzelfde. Het zijn toch die sokken. En uh, dat kan ja, over dat ik bijvoorbeeld het eten niet goed heb gedaan. Of zo, of iets anders. dat kan over van alles gaan. Maar ik, ik vind het soms. Ik hou ook heel vaak mijn schouders op. Ik denk: bekijk het maar. Maar wie zit er dan zo op jou te vitten, Phil? Oh. Dat kunnen de buren zijn, dat kunnen vrienden zijn. Dat, uh, het kan bijvoorbeeld nu al gebeuren dat ik te luid doorkom. Dat de buren naar me toe komen van uh, baby bezig met de telefoon. En dan ja. kloppen ze zo uh, op de muur. Stil zijn, stil zijn veel. Ja, ja. ze kan het gaan. Nou, maar weet je, er, ja, mensen maken over de kleinste dingen ruzie. En soms denk ik gewoon, joh, je verspeelt je energie. Nou, vind ik ook. Maar toch... Jij zegt wel, je verspilt je energie, maar je bent wel ruzie aan het maken bijna elke dag. Ja, maar dat, vind ik, ja dat is mijn temperament waarschijnlijk. <laughs> Hoe kom je aan dat temperament? Zit het in de familie? Uh, ja, mijn vader was een driftkoop, dus ik ben erfelijk belast, dat is al vervelend natuurlijk. En, uh, maar die was advocaat, dus dan heb je altijd ruzie, hè? Dat is dan dus je vak inderdaad, Hans. Ja, het is wel je vak dan een beetje ruzie maken, een beetje schoppen, een beetje, ja. Ja, ja, dat, uh, ja dat zit een beetje in het bloed. En heb jij uh, uh, relaties gehad? Of heb je nu een relatie? Ja. En hoe ben je daarin dan, qua ruzies? Uh, dat kun je gewoon uh, ja, uitpraten, vind ik. Dat lukt wel dan? Het wordt uh, niet geschreeuw en, ge en ge gegooid met borden en bestek? Oh, ik ben wel eens van de trap geduveld. Maar dat, uh, <laughs> dat was mijn eigen schuld. Hè? Maar dan in een ruzie? Uh, nou, ik heb wel eens uh, ja, een soort van... Nou, maar dat was mijn eigen schuld gewoon. Ik heb wel eens een setje gekregen, maar toen heb ik het zelf een beetje laten escleren. Ja, toen ben ik gewoon zijn trap gevallen, dat kan. Nou ja, dat kan. Ja, het is niet. Ja, het is niet leuk natuurlijk. Ik vind het ja. uh, dat mijn, mijn, mijn luisteraars op Radio 1 best wel heftige ruzies meemaken allemaal hoor. Ook uh, eerder aan de lijn ja, nee. Erik al, die met de glazen in de kroeg aan het vechten is ofzo. Ja, ik of zo. heb hem gehoord. Ja. Ik heb hem gehoord. Nee, maar ik struikelde. Dus het was niet de bedoeling dat ik van de trap werd gegooid. Oh, kreeg geen, kreeg, hij gaf je niet een down naar beneden. Je ging gewoon nee, in ja, de consternatie nee, nee, nee, van nee, nee, de ruzie. Laat ik het niet komen natuurlijk. Nee. Ik moet er niet aan denken. Wat is het, het gekste, ja, is... Wat, wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan tijdens een ruzie? Uh, wat het gekste wat ik ooit heb gedaan? Ik heb uh, het, ja, iemand wel een klap in zijn gezicht gegeven. Zo. Blijf het eigenlijk bij. Ah, maar dan, ging, dan is het wel heftig, denk ik. Dat, ga, dat doe je niet zomaar. Nee, maar ja, soms kan dat. Ik weet niet. Het is ook maar één keer gebeurd. Maar het, ja, dat is vervelend. Was het maar bij een man of. Het een... over echte ruzie, ja? Was het bij een man of was het bij een vrouw? Mijn man. En waar ging het over? Boy, het was een andere vrouw, een vriendin. En ik was jaloers. Of zo. Dat, dat, was hij vreemd gegaan? Vergeet uh, niet eens. Maar, maar het begon over haar en uh, toen werd ik kwaad. Ja, ja, dat is op zich terecht. Ja. En uh, wat is jullie. Ja, ja, het is gewoon jaloezie dan, hè, op dat moment. Nou, en dat is wel een dingetje waar je heel boos om een ruzie over kan maken, hoor. De jaloezie. Ja, dat ja. Het is passioneel hè? Ja, wat is je lievelingsgeldwoord? Uh, Phil? Mijn lievelingsgeldwoord. Oh boy. Uh, God. Mijn Lievelingsgeldwoord. Sukkel of zo. Oh, dat vind ik heel netjes. Ja. Je hebt. Uh... En we kunnen mannen heel boos om worden, hoor. Sukkel? Ja. Bah, ik haal mijn schouders op, hoor. Als iemand dat tegen mij zegt, denk ik, <laughs> sukkel. Okay. Je bent zelf een sukkel. Ja. Nou ja. Oh, oh. Nee, dat vind ik wel meevallen, hoor. Je doet het leuk. <laughs> Dank je wel, Phil. Ja. Dank je wel voor het bellen. Ja, nee, je doet het prima. Oké. Okay. En een fijne nacht nog. Dank je wel. Hetzelfde. Doeg. Groetjes. Wil jij net als Phil inbellen over uh, hoe jij ruzie maakt... of je ook wel eens iemand een klap in zijn gezicht hebt gegeven... en met wie maak je nou ruzie? 0800-1121. Mailen mag ook, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Zometeen, uh, ja, je hoorde Phil al, die had ook in haar liefdesrelatie ze wel als ruzie, ze is zelfs een keer van de trap gevallen, heftig. Ze heeft een keer iemand een klap in het gezicht gegeven, heftig. Maar ja, het loopt nog wel eens hoog op in een ruzie en zeker als de liefde daarmee gepaard gaat. Ik bel zo meteen met de Wil Wil die kan haar weer echt van alles over vertellen. Blijf luisteren, want ik ben zo terug naar het NOS Channel.